Drie uur, Christian Bonebakker met het NOS Journaal. In een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse Kaag is brand uitgebroken. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat een van de blusvoertuigen in brand staat. De kazerne ligt op een eiland, het Kaag eiland Naast het gebouw ligt een opslag van gasflessen. De brandweer is bezig om die veilig te stellen. Ook ligt er een scheepswerf naast de kazerne. Het is nog niet bekend of dat bedrijf ook getroffen is... Mogelijk hebben twee mensen rook ingeademd. Verder zijn er geen gewonden. Over de oorzaak van de brand op het Kageiland is nog niets bekend.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 In de Zwitserse Alpen zijn de afgelopen dag vier mensen om het leven gekomen door lawines. Dat gebeurde in het kanton Wallis in zuidwest Zwitserland. De slachtoffers zijn een skier, twee klimmers en een gids. Deze winter hebben lawines in Zwitserland al zeker elf levens gekost. Het weer, vannacht veel bewolking met af en toe regen, minimaal tussen 4 en 7 graden. Ook overdag blijft het grijs en regenachtig, met name in het zuidoosten. Met een middagtemperatuur van maximaal 12 graden is het extreem zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 KRO De Nacht van het Goede Leven met Adeline van Lien. 1, 2, 3, 4. Dit is de nacht van het Goede Leven. Dit is de nacht van Adeline. Ja, u hoort het. We gaan weer ons wekelijkse reisje maken. Uh, daar, naar waar het warmer is. Vast in je seatbelts. Dan gaan we bijna 800, 8000 kilometer verderop naar Col van Gemert. Hij zit weer in uh, Willemstad op Curaçao, waar hij een halfjaartje verblijft. Om te schrijven en te genieten van, uh, nou, van alles. En dat gaat hij ons allemaal vertellen. Uh, bellen maar. Ko, ben je daar? Ik ben er helemaal. Heel ah, erg gelukkig oh. nieuwjaar komen. Ja, jij ook natuurlijk. Ah, ah, Bonanja, ah. zoals we al in gezegd Bonanja. Ja. ja, heb je het leuk gehad? Wat heb je gedaan met kerst en oud en nieuw? Nou, ik heb ontzettend uh, met de familie gevierd, want die waren allemaal hier naartoe gekomen. Dus, oh ja. Uh, je kent mijn familie niet, maar ik ben hard naar vakantie toe. <laughs> ik, ken familie, ik ken je familie wel en ik weet. Oh ja. Ik weet precies wat je bedoelt. Ja, ik okay. was heel leuk. Oké, okay. ze zijn allemaal weer vertrokken. Ze, ga, ze zijn vertrokken of ze, of ze gaan morgen overmorgen weer. Ah, ja, okay. Niet dat ik daarop hoop hoor. Laat nee. ik alsjeblieft uh, geen verkeerde uh, dingen zeggen. Nee, nou hartstikke gezellig. Dus ja. jij moet ook weer een beetje bijkomen, ik begrijp het. Nee. Maar uh, uh, uh, wat kan je me verder vertellen over... Ja, ja uh, moet je luisteren. Ik, heb natuurlijk, ik, ik voel me altijd wel ontzettend verantwoordelijk voor deze, uh, dit praatje, zou ik maar zeggen. Dus ja. ik heb de laatste weken wel opgelet wat er zoal hier gezegd wordt en gebeurt bij het einde van het jaar en zo. Ja. Dus ik heb alle mogelijke kersttoespraken <laughs> aangehoord en gelezen. Oh. Ja, het is allemaal van hetzelfde gedoe. Ik heb speciaal gelet op wat mevrouw Lucille George Wout heeft gezegd... want dat is de, de, de kerstverse gouverneur hier op het eiland... Het is dus niet zo'n verschrikkelijke belangrijke functie politiek gezien, maar het is toch wel een beetje de koningin van uh, Curaçao. En zij heeft iets gezegd over. al nou, een heleboel dingen gezegd. Maar ook over het bezoek van uh, Willem-Alexander en Maxima. Ja? En. Dat, dat vond ik ook wel... Ze, ze, ze zei dat, dat het allemaal zo goed is gegaan... En dat, dat iedereen er zo te, tevreden over was... en dat het allemaal zo goed is verlopen. Dat is waar en dat heeft eigenlijk ook wel een beetje verbaasd. Want ik dacht, nu komen de protesten... we moeten af van die mensen en zo. Helemaal niet. Dat is niet gebeurd. Nee. Althans niet dat ik gezien of gelezen heb. Nee. Dus dat vond ik ook wel weer... En, opmerkelijk. En, ja, opmerkelijk. Nou goed. Verder hebben je de tsunami van bekende Nederlanders. Waaronder je eigen familie. <lacht> uh, Daar da, da, da hebben we het niet, uh, niet meer over. <lacht> ja? <lacht> Zoals we zeiden, een Gerard Joning. Was die er? Jazeker. Ja, zeker. ja ik, ik zeg het allemaal uit de derde hand, hoor. Want ik, ik heb het gelezen. Ik heb geen van al die mensen ontmoet. Maar okay. Gordon, Jantje Smit, Glennis Glenn, Glenn Grace, Jeroen van de Boom... Xander de Bussonnier... Tot allemaal in de krant dat ze hier kwamen optreden. O, oh, optreden? Ze ja, okay. optreden. Ik heb het niet gezien, maar ze zijn ja. hier allemaal geweest. Het schijnt geweldig. <laughs> okay. Wat ik natuurlijk gedaan heb, ja. is de jaaroverzichten van de kranten uh, ge gelezen. Vooral op het gebied van de kunst en cultuur. Ja. En dan krijg je natuurlijk de overledenen. En uh, ja, Julia. Coco, dat, die ken je vast, gitarist eh, van de Curaçaise oorsprong... overigens in het Rosa Spierhuis overleden, maar... Julien Coco, die, waar speelde die bij? Oh, die heeft... Nou, ik, de, de, de, ik wou zeggen bij Max Worski, maar dat zat niet... Oh, dat, dat zat, ken ik weer wel, ja. Die ken ik, ja. Maar dat was een heel be bekende gitarist. Oh. Ik kijk even naar die jongens daarachter. Kennen jullie Julien Coco? Ja, Jan van der Smit. Want hier zit een, een, ook een Jan Smit, maar die noemt zich ja, Jan van der Smit. Die kent ik hem heb ook, ja. Gehoord, ik heb ze gehoord. Ik heb ze gehoord. Ik moest ook nog heel erg denken. Je zei, ik ken een paar drummers. Ik heb ongeveer vijf jaar van mijn leven niet anders dan gedrumd. Echt waar? En ik heb geen ADHD. Ik ben nee. wel een zenuwelijer. Ja, dat ben ik je wel. Heb geen ADHD. <laughs> nee, mijn zoon ook niet. Nee, maar vroeger had je ook geen ADHD. Ad, ad, ad, ad. Want dan was je gewoon een druk kind. Dan was je gewoon een druk kind. Ik weet het. Ja, ik weet het. Ah, er hebben ook nog wat schrijvers uh, het loodje gelegd afgelopen jaar. Ja. Ik heb er ook wel eens iets over gezegd. Elis Julia, uh, Juliana en Jules de Palm, dat waren ja. niet de minste. Dat nee. zijn de afgelopen jaar overleden. Wat ik verder in die kranten vond, was de, dat de film Tula hier succesvol is geweest. Nou, gelukkig uh, wel dat het daar dan ja, succesvol was. Ja, precies. Want, oh, verder niet, geloof ik. Nee, verder niet. In Nederland niet. Nee. En de eerste Papiamentstalige opera is uh, in première gegaan. De, heb jij die meegemaakt? Nee, hè? Nee, heb ik niet gezien. Oké. Okay. Maar wat ik tenslotte wat dat betreft nog erg leuk vond, was in het komende nieuwe groene boekje: De spellinggids. Ja. Komen weer een aantal Papiamentstalige woorden in, Zoals Pika, dat is uh, pittig. Het is Pika. Okay. En uh, Makamba, uh, de uh, blanke. Blanke. Uh, Douchy. Dushi. dat is gezien mijn boekje Douchy Willem. Toch? Ja, precies. En ook het suikerdiefje. En ik hoop je daar zo nog iets over te kunnen vertellen. Oké, okay. nou houd maar spannend. Nou, affé, we hebben een nieuwjaarsplons gehad hier ook. Ben jij, uh, heb je aan meegedaan? Nee, maar uh, hier is het natuurlijk veel minder heldhaftig dan in Dat Nederland. Dat lijkt mij ook, ja. Maar ze hadden een... ...koud waterbadje naast de zee gezet... ...waar je dan ook nog een beetje het Nederlands idee zou kunnen krijgen. Ik ben oh, er niet ja, geweest, ik heb sorry, het uit maar, de he? krant. En als je dat gedaan had, kreeg je dan kopjes snert. Oké. Okay. Ja. Zo, ja. Uh, zo leven, leven we mee met Nederland. Althans een aantal mensen. Ik ren snel door ja? naar de quote van uh, januari. Het ik, quote. Dat ja. Het quote. Er is een groot artikel hier in het, uh, in het atelier Dagblad verschenen... over het januari-nummer, omdat het geheel gewijd is aan Curaçao. Daar wordt onder andere een meneer Peter Hauw niet ingeciteerd. Ik ken hem niet, maar jij misschien wel. Je nee. Quote 500, dit Peter Hauw niet. Quote, die, vaart, die, quote 500 is niet echt in mijn uh, line of interest. Nee, nee sorry. Nee, maar, Nee, ik, ik hoor er wel te naar zoeken, maar ik kan je niet helpen. Maar ik, ja? ik lees er wel over, en die man, ja? die, uh, ik, ik citeer de krant. Hij laat weten tegenover een tijdschrift op zoek te zijn gegaan naar de slimste belastingroute. Uiteindelijk kwam hij terecht op Curaçao. Ja. Toch verhuist hij binnenkort naar Spanje, omdat hij zich verveelt... En dan staat er, ik sta op op zeven uur, speel wat met mijn aandelen, stuur mijn belastingmannetjes aan en ga vervolgens wat vissen. En eens in de zoveel tijd ga ik naar Rusland of de States om daar hotels aan te sturen. Heerlijk. Wat een leven moet die man hebben. Denk je? Nou, ik zou het niet nee. willen. Ik vind het best nog wel wat geld hebben, maar niet op deze manier. Ik heb de laatste, afgelopen twee weken in een niet verwarmde... Uh, uh, uh, zolder en naast een, kachel, naast een klein houtkacheltje. hele mooie mozaïekjes gemaakt. Ik, ik begreep het dat je weer erg aan het mozaïekje ja. bent. Maar Allee... ja, de kunstenaar moet lijden. Ja, nou, dat heb ik gedaan. Maar toen kwam ik thuis oh. en toen deed de centrale verwarming het niet meer. Ik heb onder vier dekens van net even een dutje gedaan. Nou. En Je bent net in een nieuw huisje getrokken. Ja, dus ik, en ik denk dan, en dan bel je de calamiteitendienst. En zeg, ja, mevrouw, morgen tussen twaalf en twee. Ik zeg, ja, maar ik heb het nu koud. Ja, dit kan wel zijn, maar het is nu zondagmiddag. Nou, goed, oké. Okay. Je moet hier naartoe komen. Ja, ik denk Heerlijk. het ook. Hé, hey, he, he, he, Wouter Tielkemeijer is overleden. Ja, dat zeg je misschien niks. Jawel? Ja, vertel jij ja, er maar over. Nou ja, dat is een officier van justitie, een advocaat. En hij heeft hier uit Willemstad? Hier, nou ja, uit Nederland. Maar ja, hij heeft hier gewerkt. En hij heeft een boek geschreven... En dat heet Koep Campo Alegre. Ja, vertel daar dat, nog eens over. Ja, dat Campo Alegre is, uh, is, ja, is een groot bordeel. Een soort, soort uh, ja, hoe noem je dat zo vakantie? Een uh, sporthuiscentrum oord, maar dan met, met, met vrouwen. Ik heb erover gehoord, want uh, uh, uh, mijn zoon die moest uh, uh, varen. Ja. En die stapte op op Willemstad. En dan is het ja. toch gebruikelijk dat de kapitein... Alle, alle opvarenden meeneemt naar Camp Allegro. Ik geloof Allegri. het. Ik geloof het, het, het. het nee. Mag het oké. Okay. Ik, nou ja, ik, ik ben er vaak geweest. Je oh ja? Je kan een heerlijk bier drinken. Ja, ja nee, ik, ik heb... De, <laughs> ik, ik zou het zeggen als het waar was, maar ik heb er geen dames bezocht. Maar dat, nee. dat, is, nee, dat is wel de bedoeling. Dus ik vond me vast geen goede klant. Ja. Maar ik zal, dat, ik zal nog eventjes... Het, het stukje lezen over dat boekje. Ja? Op de achterflap staat namelijk Campo Alegre. Het grootste openluchtboerdeel van het Caribisch gebied... was vanaf de late jaren negentig het toneel van een duistere mengeling... van illegale prostitutie, drugshandel en zwart geld. Het Six seksdorp werd door de later vermoorde uitbater Giovanni van Ierland... met uit drugshandel verkregen miljoenen... omgebouwd tot een luxe resort waarvan de bedrijfsvoering gefaciliteerd werd... door de bijzondere bescherming die het genoot van corrupte lokale politici. Wouter Meijer, die bekend werd om zijn soms controversiële opsporingsmethode, leidde als officier van justitie op Curaçao onderzoek in deze rugmakende kwestie. In dit boek beschrijft hij zijn strijd tegen het... Conglomeraat van vooraanstaande politici. Door criminele georchestreerde plaatselijke media. En de georganiseerde misdaad. Einde citaat. Ja. Het is geen geweldig boek. En toch interessant. En hij is maar 62 geworden. Ook sneeuw. Uh, want dat heb ik al. Ja. Oké, okay, ja. hij is wel op een natuurlijke manier uh, overleden, niet door... Uh... Hij is in Nederland overleden, dus jij moet huh? dat tot op de bodem uitzoeken. Oké, okay, uh. ga ik doen. Ik heb geen idee. Ik <laughs> las hier een klein berichtje. Er okay. is hier helemaal geen nieuws verder. Nee, nee, nee. Het viel me op. Oké, okay, ik wil het nu wel over je suikerdiefje hebben. Ja, begrijp ik. ik. Ik ben niet zo van de natuur. Althans, ik ben van de natuur is mooi, maar je moet, je moet er wel iets bij te drinken hebben. Een, een citaat van Willem Kloos. Althans, ja. het lijkt op een citaat van Willem Kloos. Maar hier heb ik toch ontzettend genoten tijdens een, uh, een, een tochtje op het water. Ja? Van een vliegende vis. Je gelooft het niet. Ik dacht dat het een vogel was. Hier heet dat de do, als ik het goed uitspreek. Ja? Zoek het uit op internet. Het is, om, het is een prachtig klein visje. Alsof het van glas gemaakt is. En het vliegt over het water. Zeker 100 meter. Het is een, uh, het is een raadsel. Oké. Okay. En, dan, en dan hebben we het suikerdiefje. Uh, het vliegt voortdurend om mijn hoofd. Een suikerdiefje. Wij noemen hem of haar Willeke. Omdat uh, hij of uh, zij alleen maar binnenkomt om bij een spiegel te gaan zitten en dan heel hard gaat piepen <tiep> <tiep> <tiep> <tiep> <tiep> sorry ik ben niet echt een goede imitator maar je hebt het idee. En, en die hele dag blijft die bij ons en zit op, we hebben iets van drie spiegels hier, dan weer naar de ene dan weer naar de Wat andere en wij dacht al door spiegelbeeld vertel het even? even en omdat Willekamp ook hier is dachten we we noemen haar of hè wil oké. Hey lieve koot volgende week. Ja, bijvoorbeeld beeld. vertelingseven eens even, ben ik u zo oud als jij, is het waar? Ben ik twintig? Is mijn tiener tijd voorbij? Ik ben wel jong. Wat ging zo graag nog een keertje terug naar de klas? Spiegelbeeld, Spiegelbeeld. kan je harten? Oké, okay, dankjewel Willeke. Uh, met plezier blijf ik mijn Karo-collega's van Goudmijn promoten. En ze zijn verhuisd. Vanaf deze week zijn ze iedere zondagmiddag te horen van 2 uh, tot 4 op Radio 5. En die is een heel mooie. Zoals altijd reist onze razende reporter Helene Hummelen... in haar felrode vrachtwagentje door Nederland... op zoek naar mooie verhalen. Vandaag het verhaal een standbeeld voor een buschauffeur. Je hoeft niet een of andere methode te zijn... of ik voor het bereik te hebben. Als jij gewoon het hart van mensen weet te raken... met jouw goede humeur en dat weet te dragen... en na 30 jaar nog honderden mensen die hem en herinneren... en alleen maar positief over hem praten... Nou, dan, ja, dan ben je in mijn ogen gewoon wel een aandenken waard. Dertig jaar geleden ging buschauffeur Richard Visser met pensioen. En twee jaar geleden is hij overleden. En kort geleden is er een actie op touw gezet voor een aandenken aan hem op het Stationsplein van Alkmaar. Echt een Indonesiër. Indonesisch. Klein mannetje. Klein, tenger, vetkuifje. string in zijn ogen. Altijd. En dat, dat was mijn vader. Ja, je wist gewoon als je hem zag... Van, dat is een aardige man. Die is gewoon zo zacht, zo lief. Het straalde er gewoon vanaf. George Visser is de zoon van Richard. En Sandra Kweldam is meer dan twee decennia lang passagier op zijn bus. Zag reinigen mensen in zijn bus? Ja, dat, dat kon niet... Hij liep gewoon de bus in en zei van, nou, uh, hallo, uh, wat is er? Uh, waarom ben je niet vrolijk vandaag? Hij was vrolijk en het wilde niet delen. Gewoon genieten van het leven. Maar dat is gewoon zijn, zijn karakter, zijn hart. Echt geïnteresseerd. Hij kende je ook echt. Hij wist echt wie je was, waar je werkte, hoe oud je was, wanneer je jarig was. Kortom, gezellige busritten. Ja, een, een soort verenigd gevoel van, van vrolijkheid. Daar zorgde hij gewoon voor. En hij laat je nooit staan. Hij stopte voor de mensen gewoon als ze aankomen lopen. Dan stopte hij al. Als iemand zag die met de fiets gevallen was of, of, of oude mensen. Of, ja, die liet hij dan in zijn bus. En uh, desnoods bracht hij ze naar het ziekenhuis als het moest. Iemand heeft gewoon lekker band en, en dan neem maar even mee in de bus. Waar je al die, die dingetjes had die gewoon leuk met de mensen omgaan. En, en ja, dat valt dan bij een directie van zo'n bedrijf dus weer niet goed. Officieel mag het ook niet natuurlijk. Uh... Ja, hij vond dat belangrijk en ja, geeft me zo ongelijk. Dat is belangrijk. Ze zijn de leiding van Richard, maar voor de buitendienst. De buitendienst, dat betekent ritten buiten Alkmaar. Waar Richard in ieder geval wat minder kan uitspoken en op tijd rijdt. Zodoende, maar ja, de mensen vonden dat niet leuk. De cliënten van de bus wilden hem graag hebben. Die hebben dus klachten ingediend bij de leiding, bij de hoofdkantoor via het kantoor dat Risa terug moest komen, want het was ongezellig zonder hem. Dat we ooit ergens te laat waren en als we het al waren... dan maakte dat totaal geen indruk. Want het ging meer om de rit met hem. Dus toen moest hij weer terug en uh, nou, zo doende. Het ja, is voor hem natuurlijk allemaal een aansporing... om uh, het nog leuker te maken voor de mensen. En zo is hij een beetje ja, populair geworden. Vroeger had je zo'n microfoon om de haltes om te roepen... Die stond gewoon nooit uit. Dames en heren, als u rechts kijkt, ziet u links niet. Hoe is het met mijn prinsesje? Dit is mijn tweede zoon, Jos. Nou, daar was het. Oh, is dat je tweede zoon? Die zei het leuk, wel. Dan ging ik gauw zitten, want hij had die aandacht op mij dat ik niet zou voorzien. En ondertussen zat hij dus eigen verhaal te maken... bij wat hij buiten zag gebeuren. Volgens mij uh, zijn ze daar uh, een rook van aan het voorbereiden. Dan stond je dus gewoon stil langs het water... en dan zat je gewoon te luisteren naar wat hij zat te vertellen. Meestelijk natuurlijk. Zulke dingen, weet je wel. Stapt een meisje binnen met een moeder en wat uh, ga je doen? En bla bla bla. Nou, we gaan naar papa toe. Oh ja, nou waar is papa dan? Nou, papa zit in de gevangenis. Moeder erachter. <laughs> oh, nou leuk. <laughs> ga je naar papa toe? Wat ga je doen dan? Uh, hij Wel een keer stapte hij uit de bus op de Friesbrug om, om het verkeer te gaan regelen. Want <laughs> dat stond helemaal vast. En dan zet hij hem stil. En dan stapt hij uit. En dan gaat hij het verkeer even regelen. Diep staan. <laughs> Dit verhaal wordt. Place you want to But I can show you what you never seen Hop on the bus, hop on the bus Call my little darling hop on the bus Cause I'm gonna take you for a ride Ooh, Hop on the bus, hop on the bus Come and sweet baby hop on the bus Cause I'm gonna show you good time You can sail to Nova Scotia Take a train through Tennessee Down the Colorado But if you'd rather be with me mm, Hop on the bus, hop on the bus come on little darling hop on the bus Cause I'm gonna take you for a ride Ooh, Hop on the bus, hop on the bus Come on sweet baby hop on the bus Cause I'm gonna show you good time Take you to White Mountain Cause I'm gonna show you good time I got a solid reputation I can take you where you wanna go If you need some transportation I'm the man you got to know Oh hop on the bus, hop on the bus Come on little darling hop on the bus Cause I'm gonna take you for a ride Hop on the bus, cause I'm gonna show you good time mm, Hop on the bus, hop on the bus Come a little darling, hop on the bus, cause I'm gonna take you for a ride Yeah, hop on the bus, hop on the bus Come a sweet darling, hop on the bus, cause I'm gonna show you good time mm, Hop on the bus, hop on the bus, come a little darling, hop on the bus, cause I'm gonna take you for a ride ik heb ook iets heel verdrietig meegemaakt. Dat er een, een buspassagier van hem uh, overleed voor de bus. Mijn vader stond te wachten uh, bij de bushalte om mensen uit te laten. Dus een kijkje in de achteruitkijkspiegel. Maar dat vrouwtje dat ze hem zag staan, die denkt hij gaat zo vertrekken. Dus die begonnen al een beetje op een uh, loopie naar hem toe te lopen. Of te rennen. En toen kreeg ze die hartaanval waarschijnlijk. En toen viel ze dus neer voor de bus. Maar net in de dode hoek. Op het moment dat hij weer naar voren kijkt, ziet hij niets. En toen trok hij op, en toen rolde haar hoedje weg. Waardoor hij dus weer stopte en de bus uitliep. En toen bukte hij om dat hoedje op te pakken. En toen zag hij haar onder de bus liggen. Dus hij is heel erg overstuur van geweest. Ik heb hem zelf niet thuis zien komen, ik heb hem wel eens zien zitten. Helemaal uh, verampeneerd, helemaal uh, van slag. Ik kon hier niks aan doen. Het was niet zijn schuld in die zin, maar door het haasten. En dan zegt hij ook, als ze gewoon even zwaait, dan uh, stop ik. En waarom heeft ze nou hard gerend? In 1991 gaat Richard Visser met pensioen. En nog niet zo heel lang geleden is hij overleden. Twee jaar geleden overleden, ja. Na een hele lange uh, ziekte. Ja, hij is heel, uh, heel tevreden, is hij ingeslapen, ja. Uh, 80. Ja, dus dat uh... nou, is toch mooi? Het is wel een schat en als, Ja, dat hij dan weg is, is uh, ja is even slikken. En dan komt er opeens een bericht op Facebook te staan. Je bent ook maar er als je deze man hebt gekend, Richard Visser. Honderden mensen reageren met de meest uiteenlopende herinneringen... maar zijn allemaal positief. Hij is overleden en toen hebben ze waarschijnlijk op Facebook dat neergezet. En toen zei iedereen, je, je moet eens gaan kijken... want er zijn heel veel reacties over je vader, goede reacties. Dus ben ik ook op Facebook gaan kijken. En toen zag ik al die warme reacties. Je wordt er eigenlijk verlegen van. Ja, ik vind het heel jammer dat hij het zelf niet meer meemaakt. En er wordt een inzamelingsactie gestart voor een aandenken aan Richard op het plein voor het station van Alkmaar. Een mooi symbool voor alle mensen die tegen de tijdgeest in blijven kiezen... voor menselijk contact. De maatschappij maakt ook dat je minder van dat soort mensen hebt... of mensen die zich minder zo durven te uiten. Een buschauffeur mag ook niet meer zoveel als vroeger. Tijd is geld. Dus ja, dat soort mensen... dat uh, steeds moeilijker te vinden die dan toch hun eigen gang erin gaan. Dat... Dat zou zo fijn zijn als je dat gewoon wat, wat vaker ziet in mensen. Iemand ja, waar, waar je graag bij wil zijn... die heel bijzonder is geweest en heel veel voor mensen betekend heeft... die hoort aan aandenken te krijgen. En mensen die zeggen dat niet zomaar. Je moet toch een heel warm gevoel hebben bij een persoon die dat heeft gedaan. Dat doe je niet omdat iemand een keer een leuk grapje hebt gemaakt of zo, toch? En als mensen dat raar vinden... Die kenden hem niet. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Ze kenden hem niet. I'm member of the Brothers Four. En opgave gaan we naar 1965. We hebben hem natuurlijk ook van Harry Bellefonte. Maar deze, ik vind die brothers voor. Die konden zo mooi uh, liedjes van anderen zingen. Het verhaal van uh, Richard Visser, trouwens, kunt u terugluisteren via onze schitterende site kro.nl. En dan schuine-verhalen. kro.nl, schuine-verhalen. En als u uh, heel graag wil dat Helene een keertje bij u thuis komt. Uh, omdat u zoveel, zoveel mooie verhalen heeft te vertellen. Uh, dan mag u ook even een mailtje sturen. Goudmijn.kro.nl. Yes, goed. Nou, uh, vanaf heden is Cairo's Goudmijn dus verhuisd naar de zondagmiddag tussen 12 en 2. Nee, nee, nee, nee. Tussen 2 en 4 op Radio 5. Ik hoop dat ik het goed zeg. Maar een veel betere tijd. Goed, we gaan het mysterie van Emelie spelen. U weet het, uh, Jan Hemaus heeft een mooie tekst geschreven over iets of iemand. En uh, u moet raden over wie of wat het gaat. En dan kunt u knijpkatten winnen. En uh, Het is opgedeeld in drie fragmenten. Hè? Na het eerste fragment kunt u bellen, in het tweede en het derde. En meestal wordt het pas na het derde geraden. Maar je weet het niet, je weet het niet. Um, wat zou ik zeggen? Oh ja, ik, ik heb wel een, uh, een, een soort verzwaring uh, aangebracht. Of uh, ik hoop een verlichting. In mijn geval dan. In mijn optiek. Is namelijk dat ik ook van u een culturele tip wil hebben. Dus iets waar u geweest bent. Of wat u gelezen heeft. Of wat u gehoord heeft. Wat u mooi vindt. En wat u graag wil delen. Of althans met mij wil delen. En dan delen we het gelijk met uh, iedereen die luistert. Ja toch? Dus, uh, en dan niet uh, zoiets van... Uh, uh, uh, maar echt iets waar je iets mee hebt. En het mag... Uh, van lullig tot heel mooi en heel hoog. En van hoge kunst, lage kunst, voor zover dat bestaat. En uh, whatever. Oké, okay, goed. Uh, dus uh, bellen, 0800-1121. Maar dan ga ik nu hier eerst het eerste uh, fragment voorlezen. Hoeveel illustere duo's kent de Vaderlandse showbiz eigenlijk? En dan bedoelen we duo's die ook echt een gouden duo waren. Martha McNeil... Oh, zij kon hem niet uitstaan. En voor zover wij kunnen overzien was dat nog, te, nog terecht ook. Dus dat valt af. De Mounties. Ja, van die Engelse aangekochte grappen die daar wel werkten. En hier eigenlijk niet. En bovendien was de helft van het duo helemaal geen komiek. Nou, valt dus ook af. Johnny en Rijk. Ja, komt in de richting. Maar we zijn nog steeds niet waar we wezen willen. Er zijn duo's die geheel natuurlijk duo zijn. Zomaar. En dan moet je zuinig op zijn. 0800-1121 als u denkt te weten. En een culturele tip. Graag. En wat ga ik draaien? Um, hoppadebop, hoppadebop, me. Oh ja. Uh, ik heb een Italiaanse Facebook-vriend. Dimitri heet hij. En die uh, maakt liedjes onder de naam Tenedle. En of ik dan het volgende nummer wilde draaien. Het gaat over Liefde van een andere wereld. La scia di una cometa sparge amore da un altro mondo, si posa sul pianeta dell'orrore ormai moribondo, non mi ricordo un solo un momento di pace. La scia di una SPARGE AMOLE DA UN ALTRO MUND Sul pianeta per il mondo ormai morivondo, non c'è mai stato un solo momento di pace, lasciati una. Nederland was dat. Amore da un altra, mo, altro mondo. Uh, Jos. Goedendag, Jos. Hallo, Adriene. Hoe is het? Goed? Ja? Ja. <laughs> Gelukkig nieuwjaar nog. Mag nog Dank vandaag. Dankjewel, jij ook. Want het is volgens ja. mij drie koningen vandaag. Drie koningen, drie koningen. Ik geef mij een nieuwe hoed. Mijn oude is ja. versleten. Mijn moeder mag niet weten. Oké. Okay. Ja. Goed, Jos. Wie denk jij dat het zijn of is? Nou, ik dacht de, de Blue Diamonds. En zul je waarschijnlijk wel zeggen waarom, dat Phil Everly is overleden. En de Blue Diamonds, die kopieerden veel nummers van de Everly Brothers. Ja. En dat, uh, eh, van van uh, vandaan eigenlijk. Het schoot me zo te binnen, dus... Uh... Oké, okay, maar, uh, ja, een duo, ja. Ik, ik ja, maar dat is echt een zangduo, hè? ja. Ja, ik zal het wel fout hebben, maar het komt me zo te binnen. Ik denk, probeer het een keer, want meestal weet ik helemaal niks. Dus, uh... Oké, okay, nou goed, het, was het, niet. het is in ieder geval een gouden duo, een blauwe duo. Uh, ik vind het goed gevonden, maar helaas, het is fout. Nee, en uh, ik zie wat jouw culturele tip is, maar... Uh, ja, je ja, hebt geluisterd. Uh, wij gaan het straks herhalen, omdat uh, niet iedereen de Radio 5 luistert... en misschien wel de Radio 1. Maar straks om uh, vier uur gaan wij uh, door met uh, de eerste deel van... Uh, uh, terugkeer van Mars. Nou, het is prachtig. Hij is leuk gedaan, hè? Ja, heel mooi. Ik, ben, ik wil wel eens horen wat die muziek is die daarbij horen. Want dat, dat, dat vind ik, ik vind die muziek ook heel mooi die daarbij zit. En de geluiden zijn hetzelfde. Ja, oké. Okay. Ik zal het aan Winfried vragen. Dus dat is... Nou, kom ik, dan moet ik dan... Ik weet niet of ik dat nu kan doen, maar... Uh, dat wordt volgende week, denk ik. Dan uh, ga ik jou vragen welke muziek hij er precies bij gebruikt. Oké? Okay? Ja, oké. Okay. Goed. Bedankt. Hé, hey, fijne nacht nog. Oké, okay, hetzelfde Dag. Uh, als het goed is heb ik nu Ben aan de telefoon. Klopt dat? Ja, dat klopt. Hallo Ben. Alles goed? Ja. Ja, prima. Prima, gaat goed hoor. Okay. Ja. <laughs> fijne kerst en oud en nieuw gehad? Ja, ja, prima. Met familie. Bij mijn zus langs geweest. Bij mijn ouders langs geweest. Dus, uh, All right. Oud en nieuw met vrienden. Het dus, nee, was heel gezellig allemaal. Nou, klinkt goed. Ben, wie denk jij dat het zijn of is? Nou, hij noemde het net al. Ik dacht dan de Everly Brothers Ja, nou ja, goed. Ik vind het wel grappig dat jullie nou met zingende duo's komen. Want het ging toch. Ik geef als voorbeeld... Uh, ja, Mouth McNeil is ook een duo. Daar heb je gelijk in. Maar ja, dan moet je denken aan de Mounties. En dan Johnny en Rijk. En... Nee, nou goed. Het is... Uh... <coughs> en het is ook... Uh, ik, nou ja, Blue Diamonds zijn natuurlijk wel Nederlands. De Everly Brothers niet. En er is er net eentje overleden. Je hebt gelijk. Dus het is helemaal niet zo gek bedacht, Ben. Dat wil ik je aangeven. Maar het is ja. fout. En dan heb jij een ja. leuke tip, iets wat ik niet kende. Vertel. Ja, dat is, is uh, ja, Nu staat het op YouTube en is een BBC-serie van vorig jaar. Dat heet A Very British Murder. Ja, en dat is dus een, uh, Dat klinkt als uh, detective, maar het is eigenlijk, wat ik nu begrepen heb. Um, de History of our Curious Relationship with Murder. Dus het gaat ja. er eigenlijk om van... waarom interesseert het ons zo dat wij thrillers lezen of kijken? Of, uh, dat, dat is het toch? Ja, dat is het. En dat begint helemaal in de Victoriaanse tijd. En, uh, over Charles Dickens, die daar ook een beetje mee begonnen is... om detectives interessant te maken. Ja, ja, ja. ja. En, ja het is een fantastische serie met een vak. Fantastisch accent. Zo'n da zo Eng Engelse dame. Lucy Wesley. Ja, ik zie haar hier ja. op de website. Hoor. Een keurig dametje met zo'n schuifspeltje links. Ja. Okay. ja het, is, het is prachtig. Het is, het, zijn, het is drie delen van een uur lang. En, en die kan je gewoon ik, uh, gratis op YouTube bekijken? Ja, ik kan je gewoon kijken op YouTube. Ik, ik heb echt plezier zitten kijken. Gewoon. Nou, het vind ik een prachtig. ontzettende goede tip. A Very British oh. Murder. Dankjewel, Ben. Goedenacht also. nog. Heel bedankt. Jo. Hier komt het volgende fragment. <middels> Kijk, ik dacht dat dat wel geraden zou worden. Uh, van Cote en de Bee, inderdaad. Hè, dat is een soort Lennon en McCartney in hun tv-dagen. complementaire karakters. Nou, ze konden apart ook van alles. Maar ja, samen ging het gewoon het beste. Nou, er is iets belangrijks hè, bij het duo-fenomeen. Ze moeten elkaar niet voor de voeten lopen. Want dat valt nogal op, hè. En dan is er dus geen sprake van een duo, maar van een Martin McNeiltje. Als je begrijpt wat ik bedoel. He, we moeten nooit denken, hé, hey, een duo. Kijk, ja, Dan valt de bodem onder het bestaansrecht van het tweetal weg. Enfin, we hebben het dus over een duo waaraan alles lijkt te kloppen. En niet van Cote en de Bier, waaraan ook alles klopt, maar een ander duo. 0800 2-1, als u het denkt te weten. Wat gaan we draaien? Oh ja, die uh, Lorde. Pseudoniem voor Ella Maria Lanny Jellek O'Connor. Die is net 17 geworden, woont in Nieuw-Zeeland. Is een gedecideerd type. Ze heeft een hit hè, uh, met uh, royals. Ik heb hele leuke covers, die laat ik u volgende week horen. Uh, maar uh, ze heeft ook een lied over een nieuw soort koningen en koninginnen. Te weten de popstars. Don't you think that it's boring how people talk Making smart with the words again Well I'm bored Because I'm doing this for the thrill of it Killing it, never not chasing a million things I want I'm only as young as the minute is, full of it, getting pumped up on the little bright things I bought, but I know they'll never own me, yeah. baby, be the class clown, I'll be the beauty queen in tears, it's a new form showing people how little we care, yeah. we're so happy, even when we're smiling.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 It's a new iPhone, showing people how a little we care yeah. We're so happy, even when we're smiling out of fear Let's go down to the tennis court and talk it up like yeah, yeah. It looks alright in the pictures yeah. Getting caught, it's for the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 Let's go the and talk it up, yeah. And talk it up, yeah. And talk it up, yeah. and talk it up yeah. Let's go down to the and talk it up, yeah. Loorde, wat dat? <coughs> Pardon, sorry. Aan de telefoon, Desiree. Goedenacht, Desiree. Ja, goedenacht. Ja, hoe is het? Ja, prima. Ja? Ik wil lekker te luisteren, dus... Uh... <laughs> Goed. Wie denk jij dat het is? Ik dacht, Mini en Maxi. Uh, ja, was ook wel een gouden duo, hè? Uh, maar die is niet goed, helaas. Ja, maar dan. <laughs> uh, uh, wat is jouw culturele tip? Dat is uh, de opvolger van The Shining van Stephen King. Dat is Dr. Sleep. Ontzettend goed. Oh, je bedoelt het boek, hè? Echt van Stephen het King. Bo het boek is uit 1977. Ja. Hè? Door uh, Stanley Kubrick, geloof ik, verfilmd in 1980. Ja, goed. Ik zou je Jack zeggen. Wilson. Luister, Jack Nicholson hè, was een van mijn lievelingse acteurs. Uh, uh, uh, ja, en ik heb die film nooit kunnen kijken. Uh, ik vind hem gewoon te eng. Je moet het toch eens een keer doen. Echt waar? Ja, echt waar. Maar de nieuwe versie ervan is ook heel goed, hoor. Dr. Sleep? Of die, of nee, die... de nieuwe versie van The Shining. The Shining, er is een miniserie van gemaakt, hè? Een jaar of tien geleden. Ja, en die is echt heel goed ook. En die, die volgt meer het boek, heb ik begrepen. Want, uh... Klopt, ja. ja, ja, ja. Oh, dus jij houdt wel van die griezelige verhalen. Ja, kom maar op, zou ik zeggen. Ja, echt waar? En films ja. ook? Ja? Ja, echt. Ja. Oh, ja. Ik, ik, ik geniet ervan. Oh, ik vind als het echt zo bloederig en eng is, dan, ben ik dan haak ik af. Ik hou wel van, uh, ik hou van thrillers en zo, maar ik hou van vooral veel denkwerk. Want anders als het echt allemaal zo bloederig wordt. Ja, maar als je Stephen King hebt, bijvoorbeeld het boek Insomnia. Ja? Dat is een, een, een boek dat gaat over bejaarden die niet kunnen slapen. Ja, dus, eh, eh, Insomnia het zegt het al. En die gaan dan allerlei rare dingen zien. En er komt dus eigenlijk praktisch geen bloed in tevoorschijn. Maar het wordt dusdanig geschreven dat het nou, bij wijze van spreken bij je om de hoek kan, zou kunnen gebeuren. Ja. En dat vind ik zo knap. De donkere toren, ken je dat? Ja, zeker. Dat is ook een goeie, hè? Ja, die is echt goed. Ik vind alleen de afloop een beetje een uh, kater. Oh, oké. Okay. Goed, ja, dit krijg ik nu net door van Vincent... die kennelijk een fan daarvan is. Maar uh, ik, ik heb Stephen King, altijd, Stephen King altijd een beetje opzij gelegd... maar misschien moet ik het gewoon toch een kans geven. Je moet het doen, echt waar. Oké, okay, deze dus idee. bedankt voor je tip, hè. Graag gedaan. Wel het doeg. doeg. En dan hebben we Jenny. Hi, Jenny. Hoi, Adeline. Gelukkig nieuwjaar, lieve Jenny. Ja, jij ook, ja. En Ja. Hoe is het met je? Oh, gaat wel. Nou, je hebt in ieder geval 2014 weggehaald, moet je bedenken. denken. Ja, toch? Een vervelend jaar, hoor. <laughs> ja, ik vond 2013 eigenlijk in een hoop opzichten ook... voor mij... En, uh, twee keer verhuisd en uh, gedoe en... Uh, verhuisd? Nou ja, mijn huis werd gerenoveerd, dan moest ik dus twee keer okay, verhuisd. Oké, nog steeds hetzelfde adres dan. Ja, ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Okay. Maar Jenny, wie denk jij dat het... Uh, uh, dat er, naar wie wordt gevraagd? Naar Max en Lex. Je bedoelt dat koningsstel? Ja. Dat vind je wel een duo? Dat vind ik een duo en die lopen elkaar niet voor de voeten. Ah. Oké, okay. nou ik vind het aardig gevonden. Maar uh, ik, moet, ik zoek een heel ander soort duo. Goed, wat is jouw culturele tip? Nou, ik ga straks naar een, uh, gent. Ja. Gaan je kijken wat ze doen voor drie koningen. Oké. Okay. Doen ze daar wel eens wat? Maar het is maandag. Ik weet niet of er dan veel gebeurt. Ze zijn vrij, toch? Zijn ze dan vrij in, in België? Die Belgen zijn elke keer vrij als er een of ander heilig ding is. Ja, ze zijn een stuk katholieker daar hè, dan uh, ja. bij ons. Ja. Nou, daar hebben ze dan toch maar weer mooi mee geboft. Heb ja, toch? Je, Heb je nog iets leuks gedaan met en Oud en Nieuw, Jenny? Ja, lekker uitgeslapen. <laughs> goed idee. En voor de kippen gezorgd. Ja, hè? precies, dat gaat gewoon door. Ja, nou, ik wil ook binnenkort kippen gaan uh, houden. Maar dat uh, is nog een beetje ingewikkeld. Hé, hey, ik wens jou een hele, verder, een hele goede nacht en bedankt voor het bellen. Ja, jij ook. En lees het laatste mailtje maar. Oh ja, dat moet ik even zoeken. Ga ik doen. Oké, okay, doei. Hier komt het derde fragment. Ga zo door, jongens. Ze hebben iets waarvan we vermoeden dat Laurel en Hardy het ook hadden. Ze hoeven over sommige dingen niet na te denken. Flauw trouwens, hoor, om ze te vergelijken met de dikke en de dunne. Hoewel die vergelijking in zeker opzicht... Ah, laat maar. Interviewen kunnen ze samen uitstekend. Individueel zijn ze daar ook goed in. Hè? Vooral Hardy zullen we maar zeggen. Maar met z'n tweeën vragen ze meer en beter dat we maar veel van ze mogen gaan horen. Ze zijn net iets over de helft van de pensioengerechtigde leeftijd, dus ze hebben nog tijd zat. Nou, dan moet je het weten. Hè? Denk aan televisie, hè? Dan moet je maar op de televisie heb je ze gezien. Uh, 0800 1121. Ik dacht nou gewoon even een klein opwekkend uh, uh, opwekkende tekst vooral van John Mayer. One,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 I don't remember Tony remember you John Mayer Lekker eh uh, aan de telefoon Vincent Goedemorgen. Nee, goeienacht nog hoor. Het is nog nacht. Het is pittig. Ja, nacht. Goedemorgen. Ja, het is ja. mijn morgen. Hè. Ik begin net dus. Ja, ja, begrijp ik. Ja. En wat ga je doen dan? Ik, uh, ik ben vrouw Angeur. Ik ga aan het werk. Oh. En waar ga je heen vandaag? Ik uh, ga zo beginnen in Losser. Dat ligt in Overijssel. Ja. Dan ga ik laaien en ga ik los in, uh, in Veghel en in Etteleur, uh, in Weert natuurlijk. Ja. En ja, dan weer en, en wat vervoer je? Ja, nou, ja, nou. Wat zeg je? Wat ga je vervoeren? Nou, ik ga een vakje salaris laden. Oké. Okay. <laughs> Leuk. Salaris. Ja, moet het, moet het gebeuren. Hè? Okay. Wie denk jij dat er bedoeld wordt, Vincent? Ik dacht uh, stip en snap. Ja, we hebben een mini maxi gaat snip en snap. We hebben bijna alle ja. duo's gehad, maar niet het duo wat ik bedoel. Ja. Nee, dus helaas pindakaas. Uh, kom Hela, maar met je culturele tip. Uh, ik, ik zeg het tegen jou mee, we hebben pas een leuke film gezien. zien, zo vaak te zitten kijken, met de kerst. Ja? Die wordt erg leuk. Ja, verder hebben we zo, geen culturele tip. Oh, ben je niet zo cultureel ingesteld, Vincent? Nee, niet, niet, niet zo erg. Lees je wel eens een boek? <laughs> ja, ik ben een ja, boek lees ik. ik ben pas begonnen met uh, de langste dag van Cornelius Ryan, meen ik. Ja? Dat is dat mooi? Uh, ja, ben ik hier begonnen. Ja, dat is een mooi boek. Heel wat is het? Is dat science fiction of is het uh, fantasy nee, of wat? Zo, uh, uh, oorlog, hè? Wat zeg je over de longest oorlog? De oh, de Longest Day, ja, ja, ja, ja, ja. Oké, okay, ja. tuurlijk. Nou, lekker opwekkend. <laughs> nee hoor. Hé, <Hey>, Vincent, <laughs> ik wens jou een hele goede rit vandaag. Dankjewel. Ja? En uh, tot de volgende keer. Doeg. Oké, okay, doeg, doeg. Martine. Ja, hallo. Hallo. Uh, ben je ook nog laat wakker? Ik ben laat wakker, ja. Je bent een late, uh, latertje. Ja. Goed. Ik, ik wilde wel gaan slapen na nou, ja. met het Morgen. Maar toen kom ik in een programma terecht. wat zo verschrikkelijk was. dat ik me zo ben gaan opwinden. Welk programma? Uh, uh, Echte Janne heet het, geloof ik. Oh. Nou ja, goed. Geen, geen woorden meer aan vuil maken. maar door die opwinding was ik nog steeds wakker. en toen, toen heb ik maar verder naar jou geluisterd. En het was wel leuk? Ja, dat was leuk. Ik heb niet alles geluisterd. Ik ben even opstaan, kopje iets gedronken. wat, uh, wat uh, papiertje geordend, dat soort dingen. Oké, okay, goed. Nou, dan zet ik de radio aan en dan hoor ik een. Uh, ik Nou goed, wie denk jij dat het, dat het bedoeld wordt? Pauw, een witte man. Uh, nou, ik vind het ook niet de vergelijking met de dikke en de dunne. De ene is wel wat langer dan de ander. En ze zijn wel al over de helft van de pensioengerechtigde leeftijd. Ik zoek een jonger duo. Jonger duo. Oh, het is niet geraden, wat jammer. <lacht> nou, kom nog even gauw met jouw culturele tip. want het Nieuws orkest omconcerten. Ja, ik zie hier, ik heb het even opgezocht. Emmy Storms in Tsigane van Maurice Ravel. Meeslepende Oost-Europese muziek van Brahms, uh, Tchaikovsky, Frans van Zuppé. En ze hebben een nieuwjaarsconcert op donderdag 9 januari in Terneuzen. 10 januari in Vlissingen. Oké, okay, nou vind ik een leuke tip. Dankjewel. En er komt ook een heel verzot stuk voor stofzuigers en geweren van een Engelse componist. Ik weet niet of je dat er ook bij hebt staan. Oh ja, nee, zover. Ik heb nog niet die pagina helemaal kunnen lezen. Maar uh, uh, nou goed, goede tip van jou. Dank je. Oké. Okay. Dag Martien. En ja. voor straks wel terug, hè? Ja. Hoi. Nou, en uh, ja, God, dan zou ik zeggen wie het waren, of zou ik het niet zeggen? Nou, je kan misschien nog proberen te bellen. Ik, ik wacht nog heel even. Desnoods zeg ik het. Uh, we gaan een plaatje draaien. Robbie Williams. Swing Both Ways. Met de Rufus Wainwright. Leuk. Gezellig. Doe maar. out of the sandbox You'll get covered in dog dew I'm gonna get off the seesaw Say goodbye to your mama Oh yeah, let's get high on some pop rock Pop rock and cold I'll blow your suckers Teach you how to laugh at daddy's Dirty jokes Don't hedge your bets Double down If you wanna get ahead In Tinseltown Turn that smile Upside down Happy people don't have sex Now Robbie Everybody Swear Butchest the bandits, the fayest of faggots and singers With everything they need, everybody Swings both ways Face it, Robbie, you're a little bit gay Shall we dance? find me some grass, I have a certain arrangement, up the Khyber Pass, oh yeah, let's get high with some fruitcake, fruitcake and tea, and after I've done her, well you can do Nou, Ben belde nog even terug. En nu heeft hij het goed. Maar ja, hij is te laat. Everybody Weet je wie het was? Hè? Het mysterie van Emily. Dat waren Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Die dat timeslot van de Wereld opgevuld hebben deze weken. En dat doen ze heel goed. Dus ik zou eens gaan kijken. Bureausport heet dat programma. Omdat ik niet zo van sport hou, kijk ik niet veel. Maar Jan dus wel. Nou ja, goed, dat waren ze. Goed, nou nog even Robbie Williams. He said, Rufus, you're a tan.